Oké, okay, wat mij betreft dan uh, welkom bij de voice chat van uh, het Vragenuur 27 juli 2012. Uh, we mogen van mee nog steeds doorgaan. Zeker als we dit project een uh, andere kant een beetje op uitbreiden, dan uh, is dat voorlopig helemaal geen probleem. Daar ben ik hartstikke blij mee. Um, normaal gesproken doen we eerst de vragen van e-ask, wil ik gaan doen. Dan krijgen we een stukje van Edmar Schut over de nieuwe Daisy-app... waar ik heel blij mee ben dat hij dat ze hier wil komen vertellen. Um, dan komt Tom met twee items, een stuk over Ariadne... wat er bij de volgende update te verwachten was. En een stukje over de Apple Developer Conference... met de maker van Ariadne, wat ze daar aan een filmpje hebben laten zien. Um, ik doe wat over Stanza, dat ze heel kort zijn... Daar komt een stukje World Explorer bij, omdat het dan echt zo kort is, euh, doe ik dat op deze manier. En verder komen vragen uit de chat, als die er nog zijn, of andere leuke dingen die we tegengekomen zijn. Eh, omdat het eerste item van het vragen eh, van I, als ik daar zit Skype bij, en dat duurt nog wel even. Dus vind ik het eigenlijk leuker en eh, makkelijker als eh, Edmar Schut wil beginnen... ...met het verhaal over de DC-speler... ...tenzij Edmar zegt van nou, ik wil dat kwartiertje voorbereiding echt nog graag even erbij hebben. Edmar, welkom wat mij betreft. Uh, kun jij als eerste beginnen of heb je zoiets van nee, laat mij maar de tweede worden. Uh, Edmar, zijn digitale zaken schijnen even uitgevallen te zijn... Ik kreeg twee vragen met, bij e-ask Vraag 1, ging over uh, Leg eens wat uit over Skype Hoe dat in elkaar zit qua interface Dat wil ik doen En vraag 2 is Hoe maak ik het plusje bij het invoeren van een telefoonnummer Nou, ik wou ze even in omgekeerde volgorde behandelen Het maken van een plusje uh, Dat gaat als volgt Ik doe het even bij contacten Contacten Ik zal mijn iPhone goed hard zetten Bovenin. Ik pak een telefoonnummer. Telefoon. Die doe ik dubbel tikken. Nu heb ik een telefoontoetsenbord voor me met uh, midden onderin de nul. En links daarvan zit een soort shift. Als ik die dubbeltik... ...wordt de 0 een plus. En dan zijn ook de comma, punt, komma, hekje en sterretje beschikbaar. Die zitten onder de 4, de 6, de 7 en de 9. Dus zo kun je het plusje tikken voor de 31. Even checken of die um, goed te verstaan was... Dan ga ik verder met het Skype-verhaal. Dat was prima te verstaan. Inmiddels is Edmar weer terug. Oké, okay, Edmar, dan mag jij uh, aan de slag. En dan schuif ik het Skype-verhaal op na het verhaal over de Dedicom-Daisy-lezer. Ja, goedemiddag allemaal. Ik hoop dat ik uh, goed te horen ben op dit moment. Ja, stukken beter. Helemaal goed zo. Mooi. Uh, goedemiddag allemaal. Uh, nou, ik ben door Dirk gevraagd om iets te gaan vertellen over de aanstaande update die uh, eraan komt voor de Daisy Laser. We hebben op dit moment uh, zo'n uh, ruim 2000 uh, downloads van de Daisy Laser. Dat is al een heel mooi aantal. Ongeveer 1000 actieve gebruikers daarvan. Uh, dus ik denk dat er veel mensen zijn geweest die hem even hebben gedownload maar verder niet gebruiken. Um, er zijn wat problemen met uh, de huidige versie van de app zoals de, de meeste van jullie wel weten en uh, er zitten een aantal onhebbelijkheden in. Sowieso um, problemen met uh, de verbinding met de server die heel af en toe wegvalt. Um, daarnaast zijn er wat eigenaardigheden in de app die uh, in het gebruik naar boven komen. Die zijn in de eerste test niet naar boven gekomen en uh, die proberen we op te lossen. Um, een van de meldingen die, die opgelost is in de komende versie is in ieder geval de meldingen dat een netwerksbinding weggevallen is. De meldingen zijn er nog wel, maar je kan ze uitschakelen of ze worden alleen als een notificatie gegeven in plaats van een pop-up schermpje. Want nu moet je anders steeds de meldingen wegklikken. En voor de rest zijn er een aantal zaken veranderd die de verbinding met de server wat stabieler moeten houden. De server is ook op een aantal punten aangepast... En de belangrijkste wijziging denk ik, voor de update is dat je nu zelf boeken kan beheren op je boekenplank. Dat betekent dat er uh, boeken verwijderd kunnen worden van de boekenplank en ook boeken kunnen worden toegevoegd aan je boekenplank. En dat allemaal vanuit de app. Er zal een, een aanwinstenlijst uh, worden getoond. Uh, dat zijn de boeken die uh, de vorige maand in de collectie zijn opgenomen voor uitlening. Uh, dat is een lijst van tussen de 250 en 300 titels ongeveer per maand. Die is ingedeeld in, uh, in rubrieken, in genres. Uh, je kan een lijst van die genres opvragen en dan uh, kan je door zo'n genre heen wandelen. Kan je de titel uh, opvragen in zo'n genre. Van de titel kan je uh, extra boekgegevens uh, opvragen zoals de titel, auteur, uh, de, de afspeelduur, uh, uitgever en een korte beschrijving van een boek. En dan heb je de mogelijkheid om toe te voegen aan je boekenplank. Of voordat je dat zou willen doen, kan je eerst een preview beluisteren om te kijken of de stem en de manier van voorlezen wel aanspreekt. Nou, dat zijn, dat zijn de belangrijkste toevoegingen voor, voor, voor deze nieuwe release. De vraag is natuurlijk meteen, wanneer komt deze release beschikbaar? We zitten op dit moment in de laatste fase van deze update in de testgroep. We hebben een groep mensen van ongeveer 11, een groep van 11 mensen die de versie van de app testen op dit moment. De laatste dagen hebben we daar nog een aantal updates van gemaakt. En de bedoeling is, als het straks allemaal in orde is over een paar dagen, dat die wordt aangeboden aan de App Store... Dan uh, moet Apple er nog een review overheen uh, doen om te kijken of we geen rare dingen in de app hebben gebouwd die zij niet willen toestaan. En dan zal die beschikbaar komen. Dus ik hoop dat die over een week, misschien twee weken, beschikbaar is in de App Store. Dat klinkt uh, hartstikke mooi. Uh, zeker dat bestellen van boeken en verwijderen van boeken is natuurlijk een mooie... Uh, mooie feature. Is er ook ergens een lijst van uh, alle features uh, en fiepjes en fapjes die ze eruit gehaald hebben beschikbaar? Op het moment dat uh, de, de update beschikbaar is in de App Store, dan zullen we uiteraard uh, daarbij melden wat de vernieuwingen zijn uh, in de app. Daarnaast komt er online uh, op de site van het loket, meen ik is dat, maar ook op de site van Dedicon een, uh, een beknopte handleiding uh, te staan die geraadpleegd kan worden voor uh, hoe de nieuwe functies in elkaar zitten en hoe je alle informatie kan benaderen. Want er zitten wel wat combinaties van, uh, van toetsen uh, op die je even moet weten. Zo bijvoorbeeld je kan je boekenplank verversen door uh, even het apparaat te schudden. Uh, je kan uh, boekinformatie uh, opvragen uh, over een boek die op je boekenblank staat, door er één keer op te dubbel klikken in plaats van een enkel klik. Dus een dubbel klik geeft boekinformatie, een enkele klik zal hem openen in de speler. En zo zijn er nog een aantal functies, en die zullen we uiteraard uh, uitgebreid beschrijven in een, uh, in een handleiding. En uh, ik denk dat je toch nog één belangrijk ding bent vergeten om te noemen, en daar ben ik heel blij mee. Uh, vooral als je dus wat uh, minder data te verbruiken hebt. Uh, je hebt er ook een mooie knop in gebouwd om uh, de app geen toestemming te geven om uh, mobiele data te gebruiken. Als je in een wifi netwerk zit en wat anders dan springt hij over naar mobiele data en dat, doet dus nu, uh, dat kun je nu dus uh, afstoppen. Waardoor hij dus geen gebruik meer maakt van mobiele data als je dat niet wilt. Ja, dat klopt. Um, uh, die heb ik niet expliciet genoemd, uh, maar ik heb wel genoemd dat de meldingen in ieder geval zijn aangepast. Ik was niet in alle details getreden. Maar uh, inderdaad, deze functie zit er nu ingebouwd en uh, die noemen we dan ook de Paul uh, Otter uh, functie, denk ik maar. Ja, dat lijkt me een prima benaming. Um, Paul Otter noemde net even de, de uh, mobiele data. Uh, hoe, hoe snel zijn die streams eigenlijk, Ed, maar die uh... Dat heb je geloof ik vorig jaar wel geroepen of dat is toen niet meer de sprake gekomen, dat weet ik niet meer. Um, ik heb volgens mij niks gezegd over de snelheid van de streams, maar uh, het zijn MP3 bestanden. Um, de meeste van onze boeken die zijn uh, op 48 kilobit per seconde uh, opgenomen, dus dat is de stream ook. Um, de omvang van boeken totaal uh, hangt een beetje van de dikte van het boek af. Het varieert een beetje tussen de 200 en 400 megabyte. Um, dus dat betekent als je uh, een heel boek uitleest dat je toch een aanzienlijke hoeveelheid uh, data zal verbruiken. Dus als je over 3G verbinding maakt in plaats van over wifi, dan zal dat uh, uh, invloed hebben op je dataverbruik. En uh, als je geen uh, flat fee um, abonnement hebt, dan zal je op een gegeven moment moeten bijbetalen. Um, sommige providers die uh, laten wel onbeperkt dataverbruik toe, maar zullen dan de snelheid gaan afknijpen. Dus um, in ieder geval is het van belang dat je weet dat je uh, een wifi verbinding verliest op dat moment. En dat je gebruik maakt van je dataverbinding, zodat je daarop uh, kan reageren. Ja, uiteraard, dat is denk ik uh, zeer essentieel. Maar de meeste datalimieten liggen op, of, behoorlijk wat liggen er op 500 MB. Uh, dus je kunt in feite wel mobiek, mobiel een boek lezen per maand. Of zit er heel veel overhead omheen die de stream uh, beïnvloedt. Dat kan ik me eigenlijk nauwelijks voorstellen. Uh, als die 48 kbps is, dan krijg je gewoon die 48 kilobyte per seconde gewoon over. 48 kilobit per seconde is over. Ja, dat klopt. Het is natuurlijk een beetje afhankelijk van je, van je databundel. Er zijn ook vrij veel databundels, die gaan maar tot 200 MB bijvoorbeeld. Um, maar um, ik, ik denk dat je uh, ten alle tijden zou willen voorkomen dat je over 3G boeken gaat uh, beluisteren. Sowieso is de verbinding wat trager, dus je kan wat meer haperingen uh, tegenkomen. En uh, ik denk dat de mensen niet alleen hun internetverbinding gebruiken voor het lezen van boeken, maar ook voor het surfen en e-mailen. Dus dat komt er wel allemaal bovenop, denk ik. Ja, en ik ben het met een je eens, met name ook dat haperen. De, de 3G-verbinding is zeker niet zo stabiel als de meeste wifi-verbindingen. En als je er even uh, 3, 4, 5 seconden uitvliegt, dan zul je wel uitgelogd zijn. En dat is natuurlijk bij het ontvangen van een mailtje, geeft er helemaal niks. Want de rest van het mailtje komt er wel weer achteraan. Oké, okay, zijn er nog andere vragen over de speler? Ja, even een hele algemene vraag over dat enkel tikken en dubbel tikken. Voor een ziende is dat volgens mij heel logisch, want die tikt gewoon een keer. Dat is enkel en, ik en die tikt dubbel en dat is dubbel. Maar voor de voice-over, uh, ja ik ken het begrip dubbel tikken uh, niet in de in de voice-over uh, terminologie, maar het kan ook zijn dat ik dat gewoon mis. Want dan denk ik van dan tik ik dus twee keer, dat is enkel tikken. En is dan drie keer tikken dubbel tikken, dat zou ik me zo kunnen voorstellen. Jawel, drie keer tikken is inderdaad dubbel tikken. Bij voice-over tik je altijd gewoon één keer meer. Ja, dat leek me ook wel logisch. Maar ik denk, dan weet ik het in ieder geval zeker. Dat is duidelijk, Dirk. Dank je. Ja, ik had eigenlijk ook nog een vraag aan Edmar. Ik had, misschien heb ik het net gemist, hoor, maar ik had begrepen dat er toch ook wel veel verzoeken waren om... Uh, uh, ...in de, de, de navigatiemogelijkheden binnen een boek uh, de, de tijdsprong te introduceren. Dus, uh, eigenlijk hebben alle uh, hardwarematige deze spelers hebben dat al. En het kan soms heel erg handig zijn wanneer je enigszins de weg in je boek kwijt bent. Ja, dat klopt. Dat is een van de verzoeken uh, om een tijdsprong uh, te kunnen doen. Er zijn overigens nog meer verzoeken. Uh, daar kan ik straks nog iets over zeggen. Uh, we hebben een, uh, een, een prioriteitenlijst uh, zeg maar, die we eerst afwerken. En dat zijn de, de, de, de zaken die er sowieso in moeten komen. Dan liggen er een aantal wensen waarvan we uh, moeten beoordelen of we ze wel of niet gaan inbouwen. Dat heeft een beetje te maken met uh, resources en geld zoals dat uh, altijd het geval is. Um, een van de, van de kritieken in ieder geval die er kwam op de huidige versie van de app is dat je eh, niet over een hoofdstuk heen terug kan navigeren. Dus je kan eh, niet op zinsniveau terugspringen zeg maar, naar eh, een vorige hoofdpunt uit. Of je krijgt zelfs een melding dat je niet terug kon navigeren op zinnen. Eh, dat kan nu wel. Dus je kan nu zeg maar, vanuit een hoofdstuk, als je begin van een hoofdstuk staat... ...op zinsniveau terugnavigeren naar, uh, naar een vorige hoofdstuk... ...dus dan kom je aan het eind van het vorige hoofdstuk uit. Uh, nou, we, ik weet dat er nog meer wensen zijn voor die navigatie... ...en dit gaat er zeker in komen, maar dat zal in een volgende release zijn. Uh, een aantal andere wensen die uh, uh, vaak naar voren komen... Is, uh, ...heeft met abonnementen te maken. Uh, mensen zouden zelf proefabonnementen willen kunnen bestellen... ...of... Uh, of gewoon een volledig abonnement kunnen afsluiten via de app. Nou, dat, dat zijn allemaal dingen die zijn we in kaart aan het brengen. Uh, het zijn allemaal uh, hele reële wensen natuurlijk die we proberen te honoreren. Uh, de beperking op dit moment ligt vooral in de, de systemen die uh, hier achter de app zitten. Dus niet zozeer de app zelf, maar de, de, de, de uitleensystemen die hier aangekoppeld zijn. Uh, en die staan op dit moment niet toe dat je geautomatiseerd zelf als klant een uh, abonnement zou kunnen aanvragen. Dus dat kunnen we ook niet in de app bouwen. Maar we zijn wel aan het kijken hoe we dat zouden kunnen realiseren. Een andere uh, veelgevraagde uh, optie is om artikelen uit uh, tijdschriften te kunnen behouden. Um, nou, Dat, dat is een, een heel nieuw soort functie. Uh, dat, dat wijkt ook... Een beetje af van hoe de DC-structuren in elkaar zitten, dit soort uh, functionaliteiten. Maar we gaan wel kijken wat we daarmee zouden kunnen doen. Uh, dat wil niet zeggen dat het op korte termijn wordt ingebouwd. Maar we gaan wel kijken wat is er mogelijk en uh, nou ja, hoeveel tijd en geld zou het kust, uh, kosten om te realiseren. Een ander uh, um, punt wat nog veel gevraagd wordt op dit moment, waarvan ik in ieder geval weet, is dat uh, men uh, ook oudere edities wil kunnen lezen van tijdschriften. Uh, nu is het zo dat in de app krijg je altijd de laatste editie uh, te zien van je abonnement. Uh, uh, loop je een keer achter met, met je uh, edities lezen, dan is opeens je vorige editie verdwenen, want er staat er weer een nieuwe. Dat is natuurlijk uh, vervelend. Uh, we zoeken naar oplossingen daarvoor. We weten hoe we het zouden kunnen gaan doen. Uh, maar dat zal ook pas in een volgende release uh, worden ingebouwd. Oké okay, Edmar, dankjewel. Ja, het is al heel fijn dat we dus nu inderdaad over die grens uh, terug kunnen springen. Dat maakt het leven alweer wat, uh, wat makkelijker als je inderdaad de weg kwijt bent. Dankjewel. Oké, okay, zijn er nog verdere vragen aan uh, Edmar? Zo niet, dan gaan wij door met het Skype verhaal. Ja, ik zou het leuk vinden moesten we boeken kunnen delen. Dan loop je toch aan tegen uh, zeg maar de copyrights die... Uh, ja, ja. Die liggen op die boeken. Uh, zoals je weet uh, hoor je eigenlijk in... Uh, nou, ik spreek een beetje voor mijn beurt, Edmar, dus je moet me maar corrigeren. Maar bij uh, iedere colofon van een boek staat ook dat je dit boek niet mag kopiëren of niet uitlenen aan derden. Ja, maar ik heb het niet over uitlenen of kopiëren. Ik heb het gewoon over... Ha, uh, Hans, uh, ik heb een mooi boek, uh, dat ik het de titel kan delen. En dat Hans die uh, bijvoorbeeld via Twitter of via Facebook kan krijgen. En als hij daarop klikt bijvoorbeeld, dat hij dan uh, die, die gegevens van, van, van het boek... Uh, dus om het boek heel vlug te vinden. Uh, het, ik denk wel, als, als er veel mensen een bepaald boek leuk vinden, dat ze dat boek uh, ook... Uh, uh, vlugger en, en, en uitgebreider Allee, qua aantal mensen die, die het boek zouden kunnen lezen bij mij wel, hè, bijvoorbeeld ik heb een boek van Eckhart Tolle, ik wil, ik wil dat delen met mijn vrienden omdat ik het een leuk boek vind en uh, op die manier van delen ik dus niet ik bedoel niet shoot, ik bedoel niet verdelen ja maar inderdaad wat hier al gezegd wordt het, ik, het, uh, dan kan je het, de, de, de titel van het boek en de schrijven van het boek uh, ...kun je natuurlijk op, uh, op Twitter zetten of iets in die geest. En uh, dan kunnen anderen kunnen hem liken. Uh, maar uh, je zal dus toch echt ingeschreven moeten staan in de bibliotheek? Uh, wil je dus uh, dat boek kunnen downloaden? Want dan heeft dus geen enkele zin om dat boek uh, als download aan te bieden... ...want dat, je moet ingeschreven zijn bij de bibliotheek, dus dat kan niet anders. Ja, is, uh, um, dat klopt wat er allemaal gezegd wordt. We, we kunnen niet anders dan aan mensen die ingeschreven staan bij de bibliotheek de boeken uitlenen. Maar um, we zijn wel verder aan het kijken wat we kunnen doen met uh, wat wij dan noemen het reten van, uh, van boeken. Um, het zou leuk zijn, in ieder geval als je zelf kan aangeven als, uh, als gebruiker of een boek wel of niet leuk is. En ook waarom die dan niet leuk is. Uh, dat wordt dan geregistreerd en uh, op het moment dat je uh, in de catalogus kan gaan zoeken, dat zal in een volgende release ook uh, mogelijk zijn, dan zal het ook mogelijk zijn dat, uh, dat we een soort aanbevelingen doen of top 10 lijstjes presenteren van mensen vonden, vonden deze boeken het leuks of dit is het meest gelezen boek. Um, uh, dat soort dingen zouden we kunnen We zijn dat nog een beetje aan in, in kaart aanbrengen, maar een van de mogelijkheden zou ook kunnen zijn dat je inderdaad gewoon een e-mailtje stuurt naar, naar iemand van uh, nou ik, uh, ik lees dit boek, uh, misschien is het ook wat voor jou. Dat, dat zijn allemaal dingen waar we nog uh, over aan het nadenken zijn en dat geldt niet alleen voor gebruik binnen de app, maar dat het gebruikt, uh, is ook voor gebruik op de Loket website uh, het geval. Ja, dat klinkt wel eens hele spannende leuke dingen. En dat kan ik me inderdaad wel voorstellen dat het leuk is om dat te delen. Ik denk trouwens, er is een andere vraag voor Ed, maar dat jullie een hoop meer boeken, uh, dat mensen nu een hoop meer boeken even snel inkijken. Of is dat uh, het gedrag niet echt heel anders dan bij cd's? Ja, dat klopt. Uh, we merken nu dat, uh, normaal gesproken doen we uitleningen, uh, zeker op basis van CD, die, uh, die duren maanden. Soms zelfs jaren, dan komen de boeken zelfs helemaal niet terug. Uh, nu merken we met het gebruik van, uh, van de app dat een boek soms uh, binnen een uur alweer geretourneerd wordt, of, of nog korter. Uh, dus ja, de, de, het uitleenverkeer uh, verloopt anders, dat klopt, ja. um, ik denk dat we dat weer een beetje kunnen uh, uh, reduceren doordat we nu in de volgende release uh, preview's kunnen laten beluisteren. Uh, dus voordat je een boek bestelt, dan kan je al een indruk krijgen van een boek. En ik denk dat mensen dan ook wat uh, bewuster gaan kiezen of ze wel of niet een boek uh, uh, willen gaan plaatsen op. Ja, snap ik. Oké, okay, zijn er nog verdere vragen? Dat lijkt op niet. Dan wil ik uh, in ieder geval echt hartstikke bedanken dat je er deze keer weer bij was en uh, op het moment dat het of heel erg slecht is wat jullie gaan brengen met de volgende release of juist heel goed gaan we die uiteraard weer uitnodigen om te kijken of de release geworden is wat die uh, door jullie bedoeld is en uh, hopend op een nieuwe releases met nieuwe plannen uh, denk ik dat je hier nog vaker komt wat mij betreft hartstikke bedankt je kunt er nog even bij blijven als je het leuk vindt we hebben een aardig vragen u deze keer als je zegt van, ik ga lekker in het tuin zitten nog beter misschien uh, die worden bedankt. Ja, graag gedaan. Ik, uh, ik zal uh, graag weer toelichten uh, uh, als er nieuwe dingen te melden zijn. In ieder geval bedankt voor de uitnodiging. Oké, okay, dit was een uh, redelijk lang item geworden, maar dat is niet zo erg. Dan gaan we met de rest waarschijnlijk wel wat meer vaart maken. Uh, het tweede vraagje gaan we naartoe van um, iAsk. En dat ging over Skype. Nou, daar is al het een en ander over te zeggen, maar ik ga er de mic vastzetten en er gaan we doorheen. Even kijken. Nou, het doel van Skype zal in ieder geval duidelijk zijn, neem ik aan. Gewoon een gewone soort telefoneren over internet. Met eventueel het sturen van berichten daarbij, zoals dat bij sms gebeurt. Ding. Uh, als je op automatisch inloggen staat wat ik sta, dan gaat hij nu automatisch inloggen en je blijft, op, je blijft ook op de achtergrond blijft je ingelogd. Als je op niet automatisch inloggen staat, dan wordt hier een, um, een, wachtwo een gebruikersnaam wachtwoordcombinatie gevraagd waarbij de gebruikersnaam blijft staan. En de wachtwoord uh, moet je dan weer invullen en dan kun je op die manier kun je. Je aanloggen. Als je uh, met Skype er echt uit wil, moet je hem ook echt uit de appgiezer halen. Skype gebruikt is het tabbladen, links heb je contacten. Contacten, 1 van 4, geselecteerd, berichten, zeven onderdelen. Beri berichten, 4. Ik ga eerst maar even bij de instellingen kijken. Dan hebben we die vast gehad. Wijzig avatar. Een nou, avatar is een plaatje wat bij jouw naam staat in een andermans contactlijst. Bij dat wijzigen kun je of een foto kiezen die je nu maakt... Of je kunt een foto kiezen van de fotorol. Of je kunt annuleren. Dus daar staat verder niet zo heel veel spannend in. Bartymeusderk koptekst. Dit is Derk de koptekst. Meld af. Hier kan ik afmelden. Als ik dat doe moet ik uiteraard weer aanmelden. En dan, dan krijg ik dus die vraag bij het opstarten. Hier kan ik een tekst inzetten wat achter mijn naam in een andermans adresboek wordt geplaatst. Status. Totally. De status, die kan ik dubbeltikken. En uh, daar kan ik kiezen uit een aantal statussen. Je kunt daar geen status zelf aan toevoegen, dacht ik. Uit mijn hoofd, ik kijk even. Status. waren de statussen. Dus dat is ook verder niet. Dus ik zeg van goed. Dan wordt het nog warm van buiten. Ik heb hier geen terugknop natuurlijk. Ik moet hier gewoon degene dubbel die ik wil hebben. Gebeurt Oh, daar ga ik dan even niks. Status. Ja. Mijn profiel, die kun je dubbel tikken. Mijn profiel. Ort. Mijn profiel. Details die iedereen kan zien. Optekst. Nou, Land. Nederland. Staatssecretaris-provincie. Dus dit zijn details die iedereen kan zien. Plaats. Utrecht. Waarom? Waarop je dus ook kunt zoeken als je contacten toevoegt. Geslacht, man. Geboren, prima. Startpagina. Over mij. Details die mijn contacten zullen zien. En dat zijn details die contacten zullen zien. Twee laatste die worden alleen getoond aan, nou, bij contacten die je uh, toegevoegd hebt. Ik ga hier even terug naar de... Dit de Hebben we hier geen terugknop jongens? Terug. Oh jawel, de terugknop was Bartimaeus Derk. Hier veeg ik weer door naar rechts. Doorsturen. Het doorsturen, dat is het uh, als je in gesprek bent doorsturen naar andere telefoonnummers, maar daar heb je of een Skype krediet voor nodig of een Skype account, een abonnement. Skype te goed. Geen te goed. Skype te goed. Daarmee kun je vanuit Skype bellen naar andere vaste of mobiele nummers. Skype te nou, je kunt ook een Skype nummer nemen dat je vanaf vast of mobiel gebeld kunt worden. Een voicemail dat spreekt voor zich. En bij de overskype daar staat een um, soort copyright verhaaltje. Oké, okay, dan gaan we naar contacten. De, het basisscherm van contacten is eigenlijk het lijstenscherm. En Hier geen contact ergens. Alle contactgegevens. Hij staat nu wel heel langzaam of hij, ligt dat aan mij? regels. Of is mijn iPhone gewoon in het vast? Daar nou belt iemand mij, maar ik zie niet wie mij belt. En je kunt hier niet met twee vingers opnemen. Nou, we beantwoorden hem even. En dan zet ik me meteen op de speakers. Dat kan gebeuren, worden. gebeuren dat je met Skype gebeld wordt. Hallo, hallo, wie belt mij? Ja, ik dacht, ik dacht ik wel via Skype. Kijk, net belt mij via Skype, dat is aardig. Als je een gesprek binnenkrijgt via Skype, dan kun je dat weigeren of dat kun je aannemen. Ik heb me in dit geval aangenomen. Ik ga iets verder van de speakers afzitten. Wacht even hoor. En als je hem aannemt, dan komt in dit geval Nancy tevoorschijn. Je hebt een aantal knoppen op het scherm van Skype tijdens een gesprek. En dat zijn de volgende: de geluiduitknop. Daarmee zet je het Skype-geluid uit, zodat ik dus niet meer de echo zou krijgen die ik nu krijg. De headset-knop weet ik niet wat hij doet. Bij mij doet hij gewoon niks. Toonopties. En datzelfde geldt voor de toonopties-knop. Wat ik daarvan gelezen heb is als je een Skype-abonnement hebt... ...dat je via die toonopties meer mensen uit kunt nodigen voor hetzelfde Skype-gesprek. Maar mogelijk weet iemand van jullie daar meer over. Verbreek. knop. Nou, dat is de laatste knop die je hebt bij een gesprek. Dus ga ik nu Nancy danken en haar groet en een fijn weekend wensen. Doei doei! Dat was het stukje waar we handig een speaker erbij hadden. Nu kan ik terug gaan naar het contact, het contacttablad. Meestal sta je in een van de uh, sorry, in een van de contactlijsten. Sta je gewoon altijd kijken, bijvoorbeeld in alle contacten of cetera. <coughs> of online contacten, net wat je interessant vindt. En al die lijsten hebben een lijsten terugknop, die zit linksbovenin. Die dubbel tik ik even. En dan krijg je de volgende lijsten: alle contactgegevens, online. Dus dat zijn on- en offline contacten. Spreekt voor zich. Dat ook. iPhone contacten, dat zijn de gewone contacten van je iPhone, dus allemaal. Stel, ik kies voor alle contacten. Alle contactgegevens. Dan krijg ik een soort adresboek. Met ook, een tabel, met ook een tabelindex waar je heen kunt. Nou, de E gaan we pakken. En daar kun je door dingen heen bladeren. ga ik Mensje even opzoeken. Bart Zijs, dan pak ik, hem die gewoon even. ik doe hem dubbeltikken. Dan krijg je een... Um, net, net als bij de telefoon krijg je dan een, uh, een contactgegevens terugknop. Als ik hier naar rechts veeg... Dan heb je een titlebar settings. Daarmee kun je het contact weggooien. Het uh, ik heb Bart Zijs een contactverzoek gestuurd. En dan krijg ik daar de melding bij het contact dat het contactverzoek nog open staat, dus dat het nog niet uh, geactiveerd is. Bij Skype moet je altijd iemand een contactverzoek sturen als je hem gevonden hebt ergens of zijn Skype-naam kent, en totdat dat uh, gehonoreerd is, kun je hem nog niet bereiken. Wat zeiden we daar ook alweer? Oh, chat is dat. Is uh, chat. Dan kun je heen en weer chatten. Dus dat is gewoon typen. SMS. Toon volledig profiel. Dan krijg je <coughs> hetzelfde te zien. Uh, dus naam, adres, woonplaats. En als je aangesloten bent, het telefoonnummer en het aantal contacten eventueel als ze ingevuld zijn. Ik heb hier dus nog geen bel. Als ik even een contact opzoek wat mij, wat mij wel geaccepteerd heeft. Even alle contactgegevens terugknop. Bartimé is Nancy. Is online. Status is online. Video gesprek. Die kan ik een video gesprek en een gesprek starten. Een chat. En krijg ik dus ook een. Um, een, een soort geschiedenis daaronder te staan van wanneer ik haar gebeld heb. Als ik haar gebeld heb, dan krijg ik hetzelfde schermpje als toen ze mij belde. Wat ik zelf een beetje lastig vind, uh, is als je er iemand gebeld bent of iemand gebeld hebt, kom je automatisch, ook al startje vanuit het contacten tabblad, kom je in het berichten tabblad. Nou, dat is de laatste, denk ik. Het berichtentabblad. En daar zit in feite net als bij de sms functie van een telefoon of bij whatsapp een lijst van mensen. Uh, met als je die opentikt een lege regel tekstgebied, tekstvak waar je een bericht kunt sturen. En ook eventueel staan de berichten tussendoor van wanneer mensen gebeld zijn of jij die mensen gebeld hebt. Het beltablad, dat is net als een telefoontoetsenbord. Nou, we zijn er nu toch. En er staan de abc DEF knoppen omheen. En dat is voor het schrijven van sms of voor een dove teksttelefoon. Een van de vragen van Astrid was uh, of je via de luidspreker kon, uh, kon skypen. Nou, volgens mij heeft dat in een vroegere versie ooit wel eens gezeten, maar tegenwoordig zie ik hem er nooit meer in zitten. Dus volgens mij kan dat nu gewoon niet. Ik geef de mic vrij voor vragen. Ja, dat, dat is ook altijd mijn probleem een beetje. Ik vind vooral dat scherm wat je krijgt als je in een gesprek zit erg onduidelijk. En inderdaad dacht ik ook altijd dat je de speaker in kunt schakelen. Nou, dat kan wel degelijk. Dan moet je namelijk gewoon een videogesprek starten, dan staat die standaard aan. Alleen, uh, ja, dan ziet natuurlijk jou tegen. En dat is natuurlijk ook logisch, want dan moet je de voorcamera gebruiken om jezelf te laten zien. Dus dat heb ik al wel ontdekt hoe het in ieder geval werkt. Maar ja, het is in mij inderdaad ook een beetje raadselachtig dat dat niet meer kan. Want het zou, naar mijn idee, wel moeten kunnen. Maar goed, dat, uh, ja, dat is het. En ook wat jij zegt, Werk, het feit dat je steeds terugkomt in dat berichtenscherm als je vanuit een contact vertrokken bent en gewoon gebeld hebt, dat vind ik ook buitengewoon irritant. Ik ben dat van harte met je eens. En het is ook zeer onlogisch om uh, voor zo'n belactie van tabblad te wisselen. Dus eigenlijk is het uh, een soort van not done. Nee, het kan wel. Uh, mijn vorige vraag ging ook over Skype en dat was dan of je ook mensen kan toevoegen in Skype app. Dat kan dus niet, want dan moet je dus de betaalde versie volgens jou bij je hebben bederkt. Het uh, kan wel op de computer weliswaar. Um, ik zou even zeggen, inderdaad, uh, bij een videogesprek is dat natuurlijk mogelijk, denk ik, ter uh, Bruno wat je zegt. Maar het uh, eerste knopje als je iemand belt is dan videogesprek, geloof ik. Het uh, tweede knopje is geen geluid. Het derde knopje is... Uh, is iets van oortje heet dat. En um, dan moet je uh, daarboven net klikken. En daar staat een luidspreker of, uh, ja, of die, die ingebouwde microfoon waar die altijd overheen gaat. En dan heb je het vierde knopje. Dat is uh, toon opties wat Dirk had. En daar moet je ook weer naar boven. Dus dat is niet met voice over. Kun je daar niet komen met een moet Je moet gewoon iets daarboven met je vinger even tikken. En daarbij heb je bij uh, extra opties, toon alle berichten en berichten. Dus dan kun je ook uit het gesprek, kun je ook bij de contactenlijst waar je aan het praten bent met iemand. Hé, hey, hartstikke dankjewel. Had ik niet gezien. Ja, dat heb je soms toch met app appies dat delen niet helemaal uh, uh, jovel toegankelijk zijn. Uh, maar hier kan ik wel wat mee. Dankjewel. Ik heb nog even een vraag. Ik, ik moest op een gegeven moment om überhaupt iets te kunnen vinden wie online waren en zo. Mijn info, dat is, dat is kennelijk ook een apart tabblad of zoiets. Het, het meest rechtste, dacht ik. Maar heb je dat heb je niet behandeld volgens mij. Sterker nog, daar zijn we mee begonnen volgens mij. En die heet ook, heet jij mijn info? Wacht even, ik heb mijn nou een zwaai gegeven. is dat tab wat een beetje op zo'n settings-tabblad lijkt. Waar dus uh, avatar en dat soort dingen staan en voicemail. Dat is het mijn infotabblad. Dat is de meest rechtse. Oké, nee, heb ik dat eventjes uh, verkeerd begrepen. Oké. Okay. Geeft niks, kan gebeuren. Oké. Okay. Uh, Tom, jij een verhaaltje over de Apple-beurs. De developers conference bedoel ik. En een stukje over het nieuwe update van Ariadne. Ja, de Worldwide Development Conference. Um, ja, het is een beetje mosterd na de maaltijd, want die is al bijna of ruim anderhalve maand geleden gehouden. Maar door allerlei omstandigheden kon ik dit helaas niet eerder doen. De Worldwide Development Conference dat is een uh, bijeenkomst van ontwikkelaars. Ontwikkelaars van uh, bijvoorbeeld van apps en zo. Die wordt door uh, Apple georganiseerd. En uh, dat is een, uh, meestal een week. En in die week gaan de ontwikkelaars die daar natuurlijk aan deelnemen... Uh, ...die gaan uh, in een heleboel workshops, een paar honderd, met uh, allerlei mensen van Apple... ...gaan ze aan de slag met de nieuwe producten en de nieuwe software van Apple. Ze worden dan helemaal, hands-on is dat, bijgepraat over alle nieuwe mogelijkheden die er zijn. Uh, het begin van de WWDC uh, is eigenlijk altijd de zogenaamde Keynote. Dat is een verhaal van, uh, in ieder geval van uh, Tim Cook, maar ook nog een aantal andere hoge mensen bij Apple. En de bedoeling daarvan is dat ze in de Keynote vooral vertellen wat er in die week gaat gebeuren. Maar zeker ook wat voor nieuwe producten er allemaal zijn. En je zou ook uh, een beetje oneerbiedig kunnen zeggen, het is ook een leuk verkooppraatje. Um, Tim Koek die, die, uh, die startte deze uh, 23 e WWDC. en uh, Hij begon met een heleboel cijfers. Um, duurde het duurde een aantal jaren geleden nog een week voordat alle kaarten voor de, de WWDC verkocht waren. In, bij deze WWDC was dat al binnen 1 uur en 3 kwartier het geval. Uh, zitten, er waren nu aanwezig ontwikkelaars uit 60 landen. En nou, ik zei het net al, er zijn een paar honderd hands-on workshops met uh, uh, duizend Apple engineers waren uh, hiervoor vrijgemaakt, dus Apple uh, lag in die hele week eigenlijk gewoon helemaal plat. Nou, de cijfers die hij gaf, die wil ik jullie niet onthouden. Uh, er zijn inmiddels zo'n 400 miljoen accounts in de App Store, en dat zijn dan. Uh, hij, hij, hij zei dat niet. Uh, ik, ik weet dus niet zeker of daar ook de mensen bij zijn die via giftcards uh, apps kopen, want hij noemde vooral de, de creditcards en de click-and-buy uh, mensen. Inmiddels is er in 150 landen een App Store voorradig. Er zijn inmiddels 650.000 verschillende apps. Het is ongelooflijk. En in uh, de tijd dat de App Store nu bestaat, hebben ze inmiddels 30 miljard downloads gehad. Um, hij gaf ook nog even aan dat alle ontwikkelaars um, bij elkaar uh, uh, uh, 5 miljard uh, dollar hebben verdiend. Dus Apple heeft aan de ontwikkelaars 5 miljard dollar uitgekeerd. Ik weet, ik heb natuurlijk geen idee. Wat, uh, ...wat Apple hier zelf uh, allemaal uh, aan verdiende heeft. Het zal natuurlijk ongetwijfeld ook een heleboel zijn, maar goed. Uh, verder kondigde hij uh, ook nog een aantal nieuwe producten aan... ...waarvan er inmiddels al eentje gereleerd is. Dat is de uh, nieuwe operating system voor de Mac, OS 10 Mountain Lion. Hij kondigde ook aan dat in juli zou komen iOS 6. Dus die kunnen we een deze dagen verwachten... Um, er zitten natuurlijk. Uh, het gaat nu te ver om, om daar uh, verder op in te gaan, denk ik. Wat de nieuwigheden betreft, dat zullen we zeker doen als die er is. Eén ding dat wel duidelijk is, is dat beide operating systems steeds meer naar elkaar toe gaan groeien. Uh, ik denk dat we ook eindelijk uitkomen op één systeem. Dat draait zowel op uh, mobiele apparaten als op uh, uh, de MacBooks en de, de, de, de Macs en noem maar op. Oké, okay, uh, Tim Koek, eindigde dus ze een verhaaltje over die cijfers met... Uh, ...te zeggen dat het allemaal leuk is, die cijfers... ...maar dat het natuurlijk vooral gaat om de apps en wat de apps doen. En uh, hij zei, er zijn een paar prachtige voorbeelden van, van uh, apps... ...die voor, voor ja, mensen die ze gebruiken... ...gewoon het, het leven uh, plezieriger, aangenamer, leuker, noem maar opmaken. En uh, hij heeft daarvan, heeft, uh, Apple heeft daarvan een videootje gemaakt... En uh, een deel van dat videootje wil ik jullie niet onthouden. Dat is namelijk het begin van het videootje. En dat gaat over Ariadne GPS. Walking in the forest allows my brain to switch off and start dreaming. I lived next to this huge and lovely forest, but I couldn't walk in this forest because the problem is that I couldn't find my way. Favorite. 186 meters. When I discovered Ariadne GPS app, that I could walk independently for hours and hours. I think the word adventure is the best description. A real blind adventure. I wanted to develop an app to help blind people explore the world. Many blind people use Apple devices. I didn't even think about choosing a different platform. With my app, they can have information about their position. They could bookmark different points and can tell when they're approaching that point. It's great. People write from around the world saying: has uh, changed my life. Oké, wat je nu hoorde was in eerste instantie een gebruiker. Wandelend in het bos. En daarna uh, Luca Giovanni zelf. En we hopen dat we die bij de release van versie 3 ook uh, in, in de chat uh, zullen krijgen. Hij had dat al toegezegd, maar het hangt natuurlijk helemaal vanaf uh, wanneer die release echt komt. ...en uh, of hij dan ook nog kan. Um, ja, er was een, een, een tijdje geleden al een vraag... Of er tijdens de WWDC aandacht is besteed aan, aan uh, het gebruik van voice-over. Nou ja, uit dit videootje blijkt voor mij al dat er inderdaad aandacht voor is geweest. Uh, verder weet ik natuurlijk niet of er tijdens die week nog aandacht aan besteed is... ...maar dit was toch prominent aanwezig. En nu we het toch over Ariadne hebben... Um, ...we zitten inmiddels in de eindfase van de test van versie 3... En ik ga daar maar heel kort op in, want het is volgens mij al zo ongeveer 4 uur. Nauwkeurigheid 100 meter. Oké, okay. om te beginnen uh, ziet de app er weer echt anders uit dan in versie 2. Nauwkeurigheid 10 meter. Wat uh, uh, Luca heeft gedaan is dat hij uh, een beetje de, de structuur heeft aangehouden die je ook in andere apps ziet. Met onderaan een aantal knoppen, een aantal tabbladen. Ehm... Um, als ik naar links kijk, linksonder... Geselecteerd. Home. Dan een, tabblad, 1 van 4. een tabblad Home. En dat is eigenlijk het scherm dat we allemaal wel zo'n beetje kennen. Maar ik zal dat zo nog even snel doorlopen. Favorietenlijst. Dan het tweede van 4. tabblad is nu favorietenlijst geworden. Die favorietenlijst lijkt heel erg op uh, wanneer je op, uh, in de versie 2 op de favorietenlijst knop tikte. Er zijn wel wat wijzigingen. Het is nu mogelijk om uh, bijvoorbeeld... Um, ik zal hem even aantikken, dan kunnen we dat toch nog even gestorven. horen. Favorietenlijst heb ik nu aangekregen. Bewerken. Knop. We hebben nu boven een bewerken knop gekregen. Als ik daarop dubbel tik, dan uh, krijg ik het uh, volgende te zien: Gereed. Knop. Een gereed knop. Favorietenlijst. Context. De favorietenlijst. Acties. Acties. Thuis. 33 meter. Gondelbrug. 114 meter. 6 uh, uur zijn zeg maar een heleboel favorieten die ik erin heb staan, als ik hier op dubbeltik, dan selecteer ze. Um, ik kan er dus één of meerdere selecteren. En als ik nu op de acties knop Over deze tik... Vier van vier onderaan scherm. Moet ik even boven het scherm... Het is echt, jongens, het is hier zo warm dat je nauwelijks... Favorietenlijst, acties, knop. je kunt favorieten afwegen. Favorietenafhandeling. Verwijder alles, knop. Verwijder alles. Deel alles, knop. Deel alles, annuleren En annuleren. Op het moment dat ik favorieten heb Favoriete geselecteerd, dan krijg ik, dus de, krijg ik nog de opties erbij of ik de geselecteerde favorieten wil weggooien. Dat was een van de dingen die uh, men graag home, wilde hebben. Ik ga even naar het hoofdscherm terug. Knop. Dus ik kies nu home, top. Een van vier de Home tab. Geselecteerd. Daar zijn ook weer wat dingen in veranderd. Over deze A Top. 4 van 4, waar ben ik? Oh ja, ik ben een beetje verward. Want onderin het derde tabblad is instellingen. De instellingen van Ariadne zijn dus bij versie 3 weggehaald uit de instellingen van de iPhone en die zitten nu in de app zelf. Geselecteerd. Home top. Geselecteerd. Home. Ik ga naar home Eén van vier. en ik loop dan nog even met jullie het scherm af. Waar ben ik? Knop. Bovenin dus de waar knop. Startplaatsbepaling knop. Daaronder de startplaatsbepaling knop. Voeg toe aan favorieten knop. Voeg toe aan favorieten. Bij zijn de favoriet thuis. 25 meter, 2 uur kompas. Richting niet beschikbaar. 200 graden zuid. Dat is dus, ik richt mijn iPhone op het zuiden. De richting niet beschikbaar, dat komt 220 omdat ik niet in beweging ben. Ik moet wel mijn iPhone stilhouden natuurlijk. Snelheid 0 km per uur. Snelheid 0 km. Nauwkeurigheid 10 meter. Nauwkeurigheid is 10 meter. Hoogte 0 meter boven zeeniveau. Nou, dit is nieuw. De hoogte aanduiding 0 meter boven zeeniveau. Verticale nauwkeurigheid 14 meter. De verticale verticale nauwkeurig. nauwkeurigheid 15 meter. 15 meter. Nou, dat zal wel ongeveer kloppen. Verticale nauwkeurigheid. Kijk rond. Knop. Ik zit in de polder, dus uh, ik zit hier vrij laag. Ja, dat zijn zo ongeveer uh, de nieuwigheden. Er zijn nog een aantal wensen geopperd. En ik weet niet of die nog in deze app worden meegenomen. Anders dan gaat de ook uh, al van ik werk hier lekker aan verder. Want ik vind het ook leuk om te doen. Dus uh, ik denk dat wij nog wel meer van... Uh, van jou van I gaan horen. Dit was mijn verhaal tot dusver. One year ago, I wouldn't be able to imagine that I could walk independently for hours and hours through forest. a miracle. Hey Tom, hartstikke bedankt. Uh, ja, als eerste reactie op het eerste stukje wat je deed over Apple. Um, die cijfers die daar gepresenteerd worden, die zijn. Uh, Mogelijkerwijs nog waar ook. En het is echt ongelooflijk wat daar uh, verkocht en, en, en dus ook verdiend wordt. Apple die vraagt 30% van de uh, prijs van de app die je in de App Store zet. Dus als er van 5 miljard verkocht is, dan is de winst voor Apple uh, 1,7 miljard of iets dergelijks. Dus daar wordt ook uh, flink aan bijgespijkerd. Ehm... Um... Toegankelijkheid is al degelijk een behoorlijk onderdeel. En op die um, conferences zijn ook altijd uh, workshops toegankelijkheid. Dus daar wordt uh, ook zeker aandacht aan besteed. En wat Apple ook wil gaan doen, dat is er nog niet, is dat ze de toegankelijkheid ook meenemen in de checks naar de App Store. Dat als er knoppen worden gebruikt die geen labels hebben, of als er plaatjes worden gebruikt als knop waar verder niks bijzonders bij staat, wat ik bijvoorbeeld bij Skype had, die sidebar of die titlebar, dat is in feite gewoon een rare, rare naam voor een knop, dat de developer dan een mailtje krijgt van: Hey, joh, je hebt een aantal knoppen waar gewoon verder die voor de toegankelijkheidsvoice over gewoon slecht te gebruiken zijn. Ze willen nog niet zo ver gaan dat. Um, de apps niet worden doorgelaten, dus dat het een go or no go criterium wordt. Maar uh, daar zit wel beweging in en we zijn uh, vanuit Bartemees ook zeer druk bezig om te kijken of we die beweging bij Apple gaande kunnen houden. En ja, dus toegankelijkheid is nog steeds een issue bij Apple. En wat ik overigens ook heel bijzonder vind, daar refereer je even aan dat er uit heel veel landen. Uh, mensen waren. Op zich, als je bijvoorbeeld naar taalgebieden kijkt, is Nederland natuurlijk maar een heel klein taalgebied en toch is die voiceover in het Nederlands beschikbaar. Ik vind dat uh, nog steeds wel bijzonder. Oké, okay. dat was mijn reactie. Zijn er nog verder nog vragen of uh, opmerkingen op het verhaal van Tom? Nou, ik vond het een hele mooie presentatie van Tom, zeker zo met het filmpje. Ik stond er ook van te kijken toen het erin was, want, uh, dat er ook echt daadwerkelijk aandacht uh, wordt gegeven daaraan. Um, ja, mijn vraag was inderdaad ook Of er dan Want er zijn van allerlei workshops Of er dan ook een workshop is met toegankelijkheid. Maar dat is dus wel, de, wel daadwerkelijk uh, Volgens uh, Dirk um, Ik had een vraag nog over uh, Dat Ariane um, Was het nou zo Want ik had wel eens een uh, favoriet En uh, dan heb ik een favoriet dichterbij Maar dan wil ik naar een andere favoriet En dan gaf die alleen nog maar de favoriet aan die dichterbij was. Klopt dat? Of is dat een probleem wat nu in de nieuwe upgrade uh, wordt voor uh, de ton? Nee, dat is iets dat ook al uh, in de versie 2 zit. Je kunt namelijk als je dan uh, een, naar een andere favoriet wil navigeren. Die dus verder weg ligt. Dan ga je naar de favorietenlijst. Uh, je kiest daar. Je veegt dan naar de favoriet die je uh, waar je naartoe wil. Die dubbel tik je, zodat je de details daarvan te zien krijgt. Uh, dan heb je een knop acties en als je die dan dubbeltikt, dan heb je de mogelijkheid om die favoriet te volgen. Dan zet je dus het volgen van die specifieke favoriet aan. En dan hoor je dus niet meer de andere favorieten, alleen de favoriet die je volgt. Is dat uh, duidelijk zo, Robert? Ja, klopt. Het is voor mij altijd nogal een beetje uh, vaag, maar dat kan wel aan mij liggen. <laughs> uh, of je nou inderdaad altijd die volgfunctie dan moet... Want ik wist dat die er wel was, maar dat... Uh, Zorg er dus voor dat je niet meer te maken hebt met andere favorieten. Uh, moet je die dan altijd gebruiken? En hetzelfde is voor die plaatsbepaling. Dat weet ik nou ook nog niet zo duidelijk op wat je nou daarmee moet. Misschien kun je dat heel even kort in kort uitleggen en anders hebben wij er andere keren over. Nou, als, je, uh, als je dus echt specifiek uh, wil kijken naar bepaalde favorieten, dan moet je die op volgen zetten. Dat is trouwens ook iets dat overgenomen is uit de, de Simeon versie uh, Lodestone. Die kon dat ook al. Um, omdat je namelijk uh, anders met het bijvoorbeeld ook het haarspel effect zou, effect zou kunnen komen te zitten. Dus wil je echt specifiek je richten op een bepaalde favoriet, dan moet je die echt daar van de volgen het volgen aanzetten. En dan zie je dus de, de anderen niet. Uh, je kunt volgens mij meerdere favorieten op volgen zetten. Dus op die manier een selectie maken uh, van de favorieten die je wel wil zien en die je niet wil zien. Wat betreft die plaatsbepaling. Uh, ik neem aan dat je bedoelt zet plaatsbepaling aan. Uh, wat er dan dus gebeurt is dat uh, je kunt een bepaald tijdsinterval instellen waar... ...binnen je iedere keer een melding krijgt... ...wat Ariadne dan gaat doen... ...is naar Google, Google Maps via een API... ...en daar de informatie vandaan halen... ...waar je op dit moment bent... ...en uh, die plaatsbepaling die is uh, minder... Hoe zou ik dat zeggen? Minder secuur dan dat hij was. Want ik hoor bijvoorbeeld nu niet mijn huisnummer als ik plaatsbepaling aan zou zetten. Maar bijvoorbeeld mijn huisnummer ligt tussen 22 en 48. Daar zijn vragen over gesteld. Maar uh, um, Luca zegt van daar kan ik niets aan doen. Dat is de manier waarop uh, uh, Google Maps nu zijn resultaten aan mij teruggeeft. Dus uh, dat is wat plaatsbepaling voor je kan doen. Oké, okay, prima. Nou, hartstikke bedankt. Ik vind het trouwens handig van meneer Luca dat hij die instellingen uit instellingen gehaald heeft en verplaatst heeft naar uh, het programma zelf. Ik vind dat altijd een veel logischer plek voor de instellingen. Ik vind het eigenlijk een beetje raar dat programma's onder instellingen uh, hun eigen instellingen plaatsen. Ja, ben ik met je eens. En hij houdt nu ook meer de structuur aan die we van, van heel veel apps al kennen. Dus met die, die tabbladen onderin, waarbij je dus inderdaad een, een keuze maakt uh, ja, een keuze maakt. ik kan nog wel even iets over die plaatsbepaling zeggen. Die uh, daar is voor gekozen, omdat dat in steden gewoon beter werkt. En ik kan het uh, aan de hand van mijn eigen woonadres kan ik dat heel ernstig beamen. Ik ben nu namelijk altijd, als ik dat vraag, op Juliana 69 tot 79. En dat is inderdaad precies dit flatgebouwtje. En uh, dat is natuurlijk uh, ja, jammer voor de mensen die, uh, ja, wie, die een eigen huisnummer hebben. Ja, dan zou je zeggen: dan kan het wel nauwkeuriger. Omdat je daar alleen maar een eigen huisnummer hebt op die geografische locatie. Maar goed, er is dan kennelijk toch. Op een of andere manier uh, hebben ze dat technisch niet weten uh, mogelijk te maken. Die huisnummers zijn altijd een soort interpolatie geweest van, van Google. Um, en dat zie je bij sommige uh, autonavigaties. Bijvoorbeeld ook wel als jij op een weg rijdt van 10 kilometer waar 100 huizen staan, dan denken zij gewoon dat er onder de 100 meter een huis staat. En staan er 18, uh, of staan er 2 op 1 erf van 100 meter, dan ziet hij dat meestal niet. Tenzij het een grotere concentratie van huizen is die dus specifiek zijn opgenomen, dan uh, ziet hij ze wel weer. En daarom hebben ze die... Um, plaatsbepaling gewoon wat ruimer gemaakt. Als ik mijn huis bekijk, dat is uh, pff, 5 meter uh, nog wat breed. Dus als je nauwkeurigheid 10 meter is, dan kun je dus, dat is eigenlijk is dat gewoon 10 meter alle kanten op. En dat is al heel behoorlijk netjes. Dan ben je dus bij nummer 3, 5, 7 of eventueel zelfs 11. Oftewel, uh, je krijgt eigenlijk nooit een exacte huisnummerbepaling. Dat is, dat is meer geluk dan wijsheid als dat zo is. Nog meer vragen, anders ga ik nog even kort door naar Stanza en naar World Explorer. Ik heb de... My... Dat laten we even niet zien, even kijken. Jawel. Oké, okay, uh, Stanza. Um, de vorige versie van Stanza die ik uh, wel eens bekeken heb, was uh, toegankelijk. En deze versie is dat niet. Althans niet voor de voice-over. Dus daar kan ik heel kort in zijn. Uh, mogelijk is er een instelling dat hij het wel wil maar het enige wat mijn boeken zeggen in stanza is spatie hij is wel toegankelijk voor vergroting dus mensen die met groot letteren wel kunnen lezen uh, werkt hij prima en bij het toevoegen van boeken uh, ...kunnen e bookreaders twee keuzes maken... ...want dat was even een vraag... Voor ...hoe voeg je boek daar daartoe? Ze kunnen gebruik maken van de pool van boeken... ...die in iTunes onder boeken staat. Dat geldt hetzelfde voor mp3's. Als jij mp3's wil afspelen... ...dan kun je gebruik maken van de mp3's die in muziek staan. Of als jij foto's wil laten zien... ...kun je gebruik maken van foto's in de fotorol. En zo kun je dus ook met e-books gebruik maken... ...van de e-books in de e-bookpot. Je kunt er ook voor kiezen om... Uh, ...de e-books op je eigen programma te laten laden. En dat doe je door je iPhone aan te sluiten op uh, een pc... ...dan iTunes te starten als je dat niet zelf doet. Dan ga je naar je iPhone toe, die moet je aanklikken. Dan krijg je een aantal tablaatjes waar die op info, uh, apps en dat soort dingen staat. Dan pak je het app tabblad. Hij noemt ze ook vaak een keuzerondje bij JAWS geloof ik. Dan moet je een heleboel doortabben naar... Uh, ...programma's die bestandsdeling kunnen hebben. Eén tap verder staat een lijst van die programma's. Daarin staat Stanza. Daar kun je met pijltje op redder heen lopen door de lijst. Dan geef je een tab. Dan krijg je het lijstje van e-books wat er in Stanza zit. Geef je weer een tab. Dan krijg je een knop. Als je daar een spatie of enter geeft... ...kom je in het standaard Windows bladersysteem. Waarbij je dus boeken kunt selecteren en ze op die manier toevoegen. Nogmaals helaas. Het ding is niet toegankelijk... Dus voor de VoiceOver blijft de e-bookreader van Apple nog steeds de makkelijkste. Ik wil nog een keer gaan zoeken naar e-bookreaders die ook DRM's kunnen oplossen voor ons. Maar goed, dat staat nog op de lijst. Die komt vast nog een keer. Het tweede ding wat ik even, oh nee, even kijken of hier nog vragen voor zijn, anders ga ik verder met die World Explorer. Nee, volgens mij, tenminste de, de belangrijkste vraag van Marga was inderdaad, hoe krijg ik de boeken in en uh, die heb je beantwoord. En uh, dat het voor ons niet bruikbaar is, ja, ik had het er ook nog niet op te zetten. Want ik denk, nou ja, je kan alles er wel op zetten. Maar uh, nou ja, dat begrijpen we dan uh, nu dus ook. Ja, en mijn vraag was nog even, ja dat. Uh... Weer over zo'n specifieke optie bij iTunes. Daar kan ik nog steeds niet mee werken uiteraard. Omdat ik uh, Supernova gebruiker ben. Um, we hebben het er wel eens over gehad. van uh, iTunes behandelen is misschien niet helemaal uh, de, de, de, wat we hier moeten behandelen. Maar uh, want in, de vraag was ook van iemand of er een uh, keer een NVDA kan worden uitgelegd. Hoe je met iTunes kan werken. En wordt er nog aandacht aan geschonken of... Um, want ik moet zeggen, ik ben zelf ook, uh, ik kan binnen iTunes kan ik, uh, een bestand binnenladen of een, uh, een map binnenladen. En dat is volgens mij het, uh, het voornaamste. Maar ik zou zelf uh, gewoon uit moeten zoeken hoe het met NVDA uh, gaat. Maar wordt er nog aandacht aan geschonken of niet meer? Oh, mijn George. Uh, Der crash, geloof ik. Uh, nou, als, als daar inderdaad uh, genoeg belangstelling voor is, dan zullen we dat zeker doen. Maar dat vraagt natuurlijk ook nogal wat tijd, want iTunes is een behoorlijk uitgebreid programma. Uh, ik, ik dacht dat ik zelf in het begin van uh, de Bartiméus uurtjes uh, af en toe wat aandacht had besteed van iTunes. Maar dat is natuurlijk nogal verbrokkeld om dat te vinden. En uh, in, je zou er eerst naar kunnen kijken, Robert... want een heleboel dingen die, die, daarvoor, die ik daar besproken heb... gelden eigenlijk ook voor, voor NVDA... omdat JAWS en NVDA er redelijk gelijk mee omgaan. Het enige waar je weg moet blijven uh, als het om iTunes gaat... dat is de, de store. Uh, alle andere dingen, zoals uh, uh, muziek toevoegen... Uh, speellijsten maken... Uh, uh, apps overzetten, synchronisatiemodellen maken voor het synchroniseren met je, met je iPhone. Dat is uh, uh, bijna hetzelfde als je dat met Jos of met een uh, VDA doet. Ja, inderdaad. En uh, klopt het dat ik zeg van.. Of mis ik denk je toch wel heel veel? Want ik kan natuurlijk wel gewoon muziek uh, en, en, uh, en apps binnenladen en testversies en weet ik het. Dus um, dan heb ik het gevoel alsof ik eigenlijk met iTunes wel overweg kan. Want ja, simpelweg een map of een bestand binnenladen kan ik wel. En, um, maar ja, het voegt waarschijnlijk wel wat toe als je inderdaad wel de synchronisatiemodellen en dat soort dingen kan maken. Of uh, is het voornaamste toch wat ik kan? Ja, het hangt er inderdaad een beetje vanaf wat je wil. Kijk, als jij muziek van je eigen pc over wil zetten naar uh, uh, het muziekappje van je, van je iPhone... ...dan is het heel erg makkelijk uh, als je daar iTunes voor kan gebruiken. Zeker als je ook nog speellijsten en dat soort dingen wil maken. Um, uh, verder is, is iTunes natuurlijk een mooie manier om de boel te backuppen... ...als je je iPhone uh, uh, veilig wilt houden. Maar... Je kunt natuurlijk tegenwoordig ook al heel veel backuppen via de, de cloud, in, in iCloud. Dus uh, je moet voor jezelf even uh, nagaan uh, hoe belangrijk jij het vindt om een goede backup te hebben van van alles. En of je dat al, dan niet al in de iCloud kunt doen. En als dat niet zo is, dan, dan moet je echt inderdaad met iTunes gaan werken. En wat ik net al zei, ook als je veel muziek van je eigen pc over wil zetten naar je, je iPhone. Ja, en wat er denk ik ook nog bij komt, is als jij programma's gebruikt die uh, via bestandsdeling um, gevuld kunnen worden. Dus waar we net al uh, met Stanza over hadden. Maar bijvoorbeeld heel veel Daisy spelers hebben dat ook die je op de iPhone kunt gebruiken. En er zijn vast nog wel andere apps ook. Dan heeft het zeker wel zinnig om uh, met NVDA te gaan werken of met een, uh, een demo van JAWS te gaan werken. Uh, ...als je dat maar maximaal 40 minuten doet natuurlijk. Want dan kun je gewoon echt meer met NVDA. Ja, inderdaad. Uh, nou, voor mezelf kan ik nu genoeg uit de voeten met die twee opties. Terwijl het wordt maar twee hele belangrijke opties natuurlijk wel zijn... ...dat je bestanden en mappen uh, gewoon in iTunes neer kan, uh, kan zetten. Dus muziek uh, gaat prima. Uh, maar inderdaad, ik ga er, uh, als ik er gewoon tijd voor heb... Uh, ...ga ik gewoon uh, een keertje wat meer uh, kijken in uh, NVDA... En uh, misschien kan ik dan ook uh, anderen blij mee maken. Of tenminste, ik, ik, weet, ik dacht dat er heel veel Supernova gebruikers waren. Maar toch de meeste die gebruiken het jas, hoor ik. Ja, klopt. En de Supernova gebruikers hebben denk ik echt wel een probleem met, uh, met uh, iTunes. Want daar maakt hij echt maar een potje van, helaas. Oké, okay, het laatste ding... Wat ik... Oh nee, de vragen komen er ook nog. Dus ik blijf kort hierbij. Het laatste wat ik uh, gevonden had en ik niet kende, dat heet World Explorer. Lijkt een beetje op Wikimi, maar uh, legt wat meer de nadruk op gebouwen en op uh, hoe plaatsen ten opzichte van elkaar liggen. World Explorer, doe ik dubbeltikken. Nou, wat krijgen we voor een attentie? Tuurlijk. Hij wil mij een andere app aansmeren. Let's have a look. Don't ask anymore. What now? Dus ik kan kiezen om dat later te doen, maar ik wil dat helemaal nooit meer. Dus don't ask anymore kies ik voor. Oké. Okay. 26 graden Om te beginnen zegt hij wat over. Uh, ik heb de dendoldermuis ingevoerd. Hij zegt hoe warm het er is. 26 nou. graden ja. Hij zegt dat het er 26 graden is. de tijd, nou dat is in Nederland natuurlijk gelijk, maar een world explorer kan dat wel grappig zijn uh, hoeveel hoogte er is ten opzichte van zeeniveau uh, de windsnelheid dat weet ik niet wat dat voor getal is de vochtigheid dat is weer een getal wat ik echt niet weet en er is een slideshow, die is niet toegankelijk. En daaronder volgt dan vanuit den dolder gezien uh, uitgedrukt in kilometers, wat je daar tegen kunt komen. 0 kilometer blauw 1.8 kilometer. Nou, blauw kapel ligt op 1.8 kilometer. Dat kan ik dubbeltikken en dan krijg ik zo'nzelfde verhaal voor blauw kapel. Er zitten wat rare knoppen in. Even kijken. Uh, als je een uh, ander ding dubbeltikt heb je links onderin een knop die alleen maar knop zegt. Dat is de terugknop. Dus dan blaad je mee terug naar het vorige. Bij stars kun je dingen offline zetten. Kilometers. Daar kun je weer terug naar de kilometers als je naar miles of een andere eenheid gaat. De camera pw dat zijn foto dingen uiteraard. Die Boezel 3 knop weet ik niet wat hij doet. Ik heb dat ook door iemand die kan zien laten bekijken, maar daar kwam weinig uit. De Zoekknop, nou dat lijkt me duidelijk, daar kun je dingen intikken en dan kun je zoeken. En bij de More knop kun je. komt hij maar. ...kun je een aantal andere appjes van hun... Uh, ...kun je daar laden of eventueel gaan bekijken. Ik vind het qua instellingen of qua knoppen vind ik het niet zo'n mooie app. Maar als je ergens bent en je wil even uh, een beetje rondkijken... ...wat er een beetje in de buurt te beleven is... ...vind ik het een leuke app. En op sommige punten geeft hij wat meer als dat Wikimi geeft. Dus Wikimi geeft meer dingen over... Uh, gebouwen, bruggen... Uh, meer encyclopedische informatie. Het blijft een moeilijk woord. En deze geeft ook nog wat meer... Uh, adreskundige... en andere details erbij. Die wou ik even kwijt. Mocht er vragen zijn... hoor ik ze waarschijnlijk niet. <laughs> Het is echt een heel simpel appje. Maar ik kende hem nog niet... dus deden we hem erbij. Wat mij betreft kunnen we of door naar vragen over deze app... of door naar leuke dingen die iemand nog gevonden heeft op het uh, iPhone-grond. Ik wil even vragen of deze app dan ook uh, uh, gratis is of uh, hoe die, die is. Werk, ben je er nog? Jazeker, ik zag Frits net weer even voorbij komen, dus die wilde ik uh, ...uitzetten, maar dat had jij waarschijnlijk al gedaan. Uh, dit is een gratis app. Ja, ja, hier ben ik dus weer. Want uh, het, ik, ik kan nooit zien of een, uh, een uh, microfoon beschikbaar is, ja of nee. Dus dat is altijd heel moeilijk. Uh, je had toen net een knop en dan zei je... ...ja, dan weet ik echt niet wat, ik, wat daaronder staat. Dat Oostfold 3 of zoiets. Uh, daar zit onder dat een kaartje waarin je kunt voelen, net bij Ariadne bij de kaart, van hoe plaatsen ten opzichte van elkaar liggen. Oké, okay, dankjewel. Dat, dat uh, deed hij bij mij op een of andere wonderbare reden niet. Want dat was een van de leuke dingen die uh, erin zou moeten zitten, die ik gewoon echt niet kon vinden. Uh, ik weet het niet Frits, als jij dat ding met een, uh, met een headset gebruikt, dan is het nou verschrikkelijk lastig om te bepalen of de... ...jouw mic aanstaat op, de, op je iPhone-app... ...als jij het ding zonder headset gebruikt... ...dan zou het zo moeten zijn dat op het moment dat je uh, de microfoon hebt... ...dat dan de iPhone in een soort van telefoonstand gaat. Het is bijna te warm om te denken. Dat de iPhone dan in een telefoonstand gaat... ...dus dat je bij je hoofd moet luisteren naar wat er gebeurt. En als je dan weer dubbeltikt en de iPhone gaat op de gewone stand... Dan is de microfoon vrij. Hoi, ja, er schijnt iets heel handigs gezegd te zijn. Ik heb er geen woord van gehoord. Dus wat zit er nou onder die knop of boven die knop of weet ik veel wat? Uh, Frits zei dat boven die knop dat er dan een kaartje kwam... waarbij je met je vinger over het uh, iPhone-scherm kunt gaan... en horen hoe de plaatsen ten opzichte van elkaar liggen. En ik heb net nog even gekeken, maar ik zie hem niet gebeuren. Dus daar ga ik nog even verder naar loeren waarom hij dat bij mij niet doet. Oké, okay, zijn er verder nog vragen of mensen die leuke dingen hebben gevonden? Zo niet. Dan uh, wil ik voor vandaag afsluiten. Het is weer half vijf. En nogmaals, het is echt te warm hier om, uh, om te zijn zo ongeveer. Ja, hier ook. Maar goed, hier uh, in de polder staat tenminste nog een beetje wind. Nou, ik heb wel één uh, uh, ervaring opgedaan die ik graag met jullie wil delen. Uh, we hebben het hier al eens eerder gehad over het appje List Recorder. Uh, en ook over uh, de externe microfoons die je bij de iPhone uh, kunt kopen. Tijdens mijn vakantie dacht ik van nou, um, ik ga er eens lekker mee aan de slag. En um, dat gaat ook prima. Het enige probleem, en dat heb ik al eens eerder gemeld, is op het moment dat je een externe microfoon in je iPhone stopt, hij ook stopt met praten. Dus dat betekent dat je dan er toch ook weer een oortje in moet doen en dan moet je er wel aan denken dat je dan niet de Apple oortjes gebruikt, want daar zit een ingebouwde microfoon in die dan weer wordt gebruikt. Dus dat is allemaal wel erg ingewikkeld als je er even niet aan denkt en waar je zeker aan moet denken is als je met listrecorder en een externe microfoon gaat opnemen... dat je de vliegtuigmodus aanzet. Want ik had een paar leuke opnames gemaakt... maar die zijn gewoon uh, verpest door het feit... dat je van die heerlijke mobiele telefoongeluiden er doorheen krijgt. Dat komt waarschijnlijk omdat die externe microfoontjes... Ja, uh, of niet goed ontstoord zijn of weet ik veel wat. In ieder geval hebben die behoorlijk last van het feit... dat uh, je iPhone af en toe probeert contact te leggen met de gsm-masten. En uh, ja, dat is erg zonde, dus uh, uh, ik zou iedereen willen waarschuwen, ga je werken met een externe microfoon en de iPhone en je wil echt een goede opname maken, zorg dan, voordat je begint met opnemen, uh, ervoor dat de vliegtuigmodus aanstaat. Oké, okay, dankjewel. <coughs> maar verder vind jij overigens wel recorder de meest ideale recorder om op te nemen? Ja, ik, ik kan niet anders zeggen dat ik heb een aantal geprobeerd en uh, ook listrecorder, als je dus inderdaad wat, wat uh, nou, tussen aanhalingstekens profes professioneler opnames uh, wil maken. Een van de mogelijkheden uh, is dat je, uh, zeg maar, het, uh, het opnameformaat kunt instellen. Dus dat je kunt kiezen voor MP3, M4A of WAVE en dan ook de samplefrequentie en zo kunt instellen. En dat maakt hem voor mij gewoon interessant. En verder is hij gewoon goed toegankelijk. Ik kan niet anders zeggen. Oké, okay, hartstikke mooi. Nog anderen die wat uh, te melden hebben wat er nu echt nog even uit moet. Nou, misschien nog even een vraagje, eindhakend op die listrecorder. Welke van de microfoons heb jij daar gebruikt? Tom? Want er waren twee modellen leverbaar, heb ik wel eens gehoord. Eén uh, heel erg professionele, waar je dan ook nog weer externe microfoons kon aansluiten... En een minder professionele die je dan gewoon alleen maar in die iPhone kon, kon pluggen. Er zijn er inderdaad twee. Uh, uh, die term die jij wil gebruiken uh, of gebruikte van professioneel en minder professioneel uh, uh, zou ik niet willen gebruiken. Uh, in eerste meer eigenlijk gewoon van uitgebreid en minder uitgebreid. Degene die ik heb is een klein microfoontje uh, die je wel kunt draaien zodat je uh, ook rekening kunt houden met de stand van de iPhone. Dat is een microfoontje van Tascam. Daar zit een limiter op, dus die is ook heel goed geschikt om uh, hele harde dingen, zoals concerten en zo, op te nemen. En een uh, hard en zakknopje En uh, de tweede, die is dus inderdaad ook groter en ook duurder trouwens. Die is van Fostex. Uh, de type nummers, die moet ik je even schuldig blijven op dit moment. Uh, daar zitten ook twee ingebouwde microfoons in. Het staat, alle, beide modellen hebben condensatemicrofoons. Ze dus zijn ook uitgerust met... Uh, uh, uh, met een versterking daarvoor. En bij die Fostex uh, kun je inderdaad externe microfoons aansluiten. Dat is dus een, een wat uitgebreidere uh, mogelijkheden om aansluitingen te doen en zo. Ik heb de podcast ervan gehoord en ik vond de Fostex nogal wat ruis geven. Nou weet je nooit of dat door de podcastmaker is, is uh, gebeurd. Dat weet ik natuurlijk niet. Mocht je belangstelling hebben voor die podcast, dan kan ik hem nog wel even opzoeken. Um, ik moet hem nog wel ergens hebben. Ik heb hem via uh, uh, de e-maillijst uh, Minimac te pakken gekregen en ik heb die mails bewaard, dus ik kan altijd nog even voor je zoeken. Hoe duur kosten die microfoons? De microfoon van, uh, van uh, uh, Tascam die is begin 80 euro en de Fostex microfoon is uh, zo rond de 150 euro. Jij riep net iets over een hard, zacht knopje, Tom. Uh, kun je die microfoons ook zonder limiter gebruiken? Of uh, um, kun je hem, hem niet harder zetten? Want een van de nadelen van de standaard iPhone-microfoon vind ik dat hij vrij zacht is. En kun je die opnames harder krijgen of niet? Nou, uh, je moet even, even uh, kijken dat bijvoorbeeld... Um, nee, ik meerdere vragen had je. De limiter kun je aan- en uitschakelen... En um, als ik hem vergelijk, want je kunt gewoon de opname starten en dan de microfoon erin stoppen, dan schakelt je iPhone, dat zal ik je volgende keer op kantoor wel laten horen, schakelt de iPhone over van de interne microfoon naar de externe microfoon. En uh, er zit nogal wat verschil in het volume van de microfoons van de verschillende iPhones. De 3GS is vrij zacht als je hem vergelijkt met de 4 en de 4S. Dus je zal toch een keer aan de 4 moeten. Of jij wacht waarschijnlijk op de iPhone 5. Uh, maar als ik dus de, de uh, externe microfoon vergelijk met de interne microfoon van de 4... dan is de externe microfoon zachter. Dat komt omdat het uh, audiosignaal van de iPhone 4 en de 4S... Door een aantal filters gaat. die in de, de iPhone zijn ingebouwd. En uh, uh, er zit een laagaffilter. en er zit een soort. Uh, dynamic range. Uh, dingers op. Die, die het geluid als het ware oppakt. omdat het natuurlijk. de interne microfoon van de iPhone vooral bedoeld is om ermee te telefoneren. Yep, helder. Oké, okay, ik uh, wil het Utrechtse wel voor het uh, donderste gaan verwisselen eigenlijk. Dus wat mij betreft. Wil ik jullie hartstikke bedanken. Ik was heel blij dat Edma erbij was. Uh, en Ik vond het toch wel weer een leuk vraaguur om te doen. En dan gaan we weer eens even kijken wat we volgende week uh, bij elkaar gesprokkeld kunnen krijgen. Uiteraard zien we uit naar de iPhone 5. En zullen ook zeker proberen om uh, te kijken of we commentaar van de lieden van Apple kunnen krijgen... wat uh, hun visie is op het uitkomen van de iPhone 5 en iOS 6... Ze hebben toegezegd dat wel te willen doen als ze tijd hebben, dus ik ben erg benieuwd en we zullen kijken of we ze daaraan kunnen houden. Oké, okay, hartstikke bedankt en wat mij betreft een goed weekend. Ik blijf er nog één minuut bij om te kijken of er nog mensen leuke dingen te melden hebben en anders sluit ik af en ga ik opruimen. Goed, ik, ik ga opruimen. Dames en heren bedankt en wat mij betreft een goed weekend.